Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journal. Het is de laatste dag van de Europese verkiezingen. Vandaag mogen kiezers in 21 EU-lidstaten gaan stemmen voor het Europese parlement. De eerste stemlokalen in een aantal landen in Oost-Europa zijn de afgelopen uren opengegaan. De laatste volgen over een uur. Vanavond om 11 uur zijn alle stembureaus gesloten. Maar de meeste EU-landen komen eerder al met prognoses. De eerste worden rond 5 uur verwacht. Nederlandse gemeenten maken vanaf 11 uur vanavond de resultaten bekend van de verkiezingen van donderdag. De brand bij afvalverwerker Twents in Hengelo is onder controle. Rond 1 uur van nacht pakt hij uit in een bedrijfspand van 10.000 vierkante meter. Daar wordt al het GFT-afval van Twente verwerkt tot compost pand kan als verloren worden beschouwd, zegt de brandweer. De rook trekt over de binnenstad van Hengelo wat stankoverlast kan veroorzaken. President Trump is in Japan voor een vierdaags bezoek. Dat zal in het teken staan van de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord. Ook gaat Trump als eerste staatshoofd langs bij de nieuwe keizer Naruhito. Noorwegen gaat komende week opnieuw bemiddelen tussen de Venezolaanse regering en oppositie dadelijk Guaido. De vertegenwoordigers van de regering en Guaido spreken in Oslo met bemiddelaars van de Noorse regering...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 Katsiatourian En uh, dat nummer, dat, heette natuurlijk, dat stuk, dat heette natuurlijk de Sabeldans. Toen uh, de tijd B-kant van de fifth van uh, Exception. En u weet het, in deze uitzending, straks ook het tweede deel, draaien we de stukken die door Exception verpopt werden. Uh, de eerste uur zit erop. We zien u straks terug on, met het tweede uur. Tot zo, na het nieuws.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 zie EN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 Zie je niet.